9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Voorzitter, Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit... is niet tevreden met de bekentenissen van Lance Armstrong. De zevenvoudig toerwinnaar bekende bij Oprah Winfrey... het gebruik van prestatiebevorderende middelen als EPO en groeihormonen. Ram zei bij de NOS op Radio 1 dat hij de bekentenis vaag vindt... omdat Armstrong alleen over zichzelf sprak en niet over anderen. Ram zei ook dat de Amerikaanse antidopingorganisatie USADA... goed werk heeft geleverd door de zaak Armstrong boven water te krijgen. Na het interview bekijken bedrijven of ze sponsorgeld terug eisen van de renner. Zo willen Texaanse SCA Promotions na de bekentenis 12 miljoen dollar terug hebben. Behalve financiële aanklachten kan Armstrong ook verwachten dat verschillende personen hem zullen aanklagen wegens laster. Vicepremier Lodewijk Asscher spreekt tegen dat hij voor loonstijging heeft gepleit. Het Financiële Dagblad schreef vanochtend dat Asscher zou hebben gezegd dat het zou helpen als Nederlanders weer wat meer koopkracht zouden krijgen, onder meer via loonontwikkeling. Volgens een woordvoerder heeft de vicepremier dat niet zo gezegd. Asscher heeft gezegd dat er aan loonmatiging soms ook nadelen kleven. Maar dat is dan ook alles, al dus de woordvoerder. Over het lot van tientallen gijzelaars in Algerije bestaat nog altijd onduidelijkheid. Sinds de bevrijdingsactie van het Algerijnse leger... hebben veel medewerkers van het gasveld van BP zich nog niet gemeld. Volgens de Algerijnse staatstelevisie zijn er bij de actie van gisteren vier gijzelaars omgekomen. Maar persbureau Reuters meldt op basis van een bron binnen de veiligheidsdiensten... dat er dertig gijzelaars en elf islamitische militanten zijn gedood. Onder de slachtoffers zouden BP-werknemers uit Frankrijk, Groot-Brittannië en Japan zijn. De regeringen van de landen waar de gijzelaars vandaan komen... waren niet op de hoogte van de bevrijdingsactie. Onder meer de VS, Groot-Brittannië en Japan eisen opheldering van Algerije. De Chinese economie is vorig jaar met 7,8 gegroeid. Dat is de laagste groei in 13 jaar. Wel trok de economie in het laatste kwartaal weer wat aan. De relatief lage groei vorig jaar is onder meer te wijten aan de afgenomen vraag naar Chinese producten in het buitenland. Daarnaast remde de overheid de economie in eerste instantie af. In het vierde kwartaal versnelde de groei weer nadat de overheid de investeringen in infrastructuur opschroefde. Dan het weer nog bewolkt, maar geleidelijk wat zon. Het wordt maximaal min 2 graden. In de loop van de dag meer oostenwind en daardoor voelt het extra koud aan. In het weekeinde vooral in het zuiden kans op wat sneeuw. In het noorden de meeste kans op zon. Overdag ligt de temperatuur net onder nul. En in de nachten vriest het meest matig. ANWB-verkeersinformatie. Met 50 kilometer in totaal is het nu een normale vrijdagochtendspits te noemen. Bijzonderheden op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar wordt de komende tijd gewerkt aan de Ketelbrug. Drie kilometer file is het gevolg tussen Afrit Urk en de Ketelbrug. Er was een ongeluk gebeurd op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Dat zorgt voor 7 kilometer tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Badhoevedorp. De weg is net weer vrijgekomen. Spoedreparatie op de A28 Zwolle richting Amersfoort zorgt voor 8 kilometer tussen Strandhorst en Nijkerk. Daar is de rechterrijstrook dan ook dicht. Verkeer richting Amersfoort kan bij knooppunt Hattemerbroek omrijden door Apeldoorn te volgen via de A50 en de A1. Ongeluk op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Twee kilometer bij Afrit-Numansdorp. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En op de A76 gelegen richting Heerle, Daar is de weg uh, tussen uh, Knopen n s en Simpelveld de hele dag dicht door reparatie. Tussen Schinnen en knopen n staat vier kilometer file. Verkeer richting Keulen in Duitsland kan maar beter omrijden bij knopend leenderheide Via Venlo via de A67 en in Duitsland via de A61.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 Ga dus snel naar de Citroën-dealer, want niemand kent uw Citroën beter. Citroën. Creatieve technologie. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen. Het is zes minuten over negen. En door het ijszakken, dat is geloof ik vanochtend het centrale thema in onze uitzending. Yes or no? Yes. Yes. Yes. Yes. We're done with the yes and no's. Oh, we're done with the yes and no's. Vier keer, yes, je hoorde het. Lance Armstrong gebruikte doping. Zo bekende hij in het interview dat vannacht werd uitgezonden. Verslaggever Steven Dalebout zat anderhalf uur lang voor de buis gekluisterd. Live around the world. After years of denial. I have never doped. Is there evidence? Where is evidence of doping here? Hij had het ontkend sinds de jaren negentig, maar nu was het snel gepiept. Oprah Winfrey liet er duidelijk geen gras over groeien. En begon haar interview met de meest prangende vragen. So let's start with the question that people around the world have been waiting for you to answer and for now I just like a yes or no okay okay je ooit verboden middelen been gebruikt been om je prestaties als wielrenner te verbeteren yes yes or no was one of those banned substances EPO yes ja ik gebruikte EPO did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance yes ja, ik deed ook aan bloeddoping. En verder gaf Armstrong ook nog toe testosteron, cortisone en groeihormonen te hebben gebruikt. Bovendien gaf hij toe dat hij in alle rondes van Frankrijk, die hij won, gedrogeerd was. Lance Armstrong vertelde dat het allemaal midden in de jaren negentig was begonnen. Al die jaren hield Armstrong zijn mond. Sterker nog, mensen die hem tegenspraken werden voor de rechter gedaagd. En nu zat hij daar, in de biechstoel tegenover Oprah Winfrey. Uit te leggen waarom hij zo lang heeft gelogen. Ik weet niet dat ik een goede antwoord heb. Ik weet dat ik het juiste antwoord niet heb, maar ik weet ook dat het te laat is voor de meeste mensen. En dat is mijn fout. Dit was allemaal één grote leugen die ik vaak herhaald heb. Armstrong noemde geen andere renners. Hij herkende schuld, maar haalde vervolgens allerlei details uit het USADA-rapport onderuit. Zo was daar het verwijt dat Lance Armstrong de UCI heeft omgekocht... Hij gaf de UCI, de Internationale Wielenbond, 125.000 dollar... om zo een positieve test uit de ronde van Zwitserland van 2001 geheim te houden. Althans, dat werd hem verweten in dat Jusada-rapport. Maar het is niet waar, zegt Armstrong. Uh, ik any... ben geen fan van de UCI, dus heb ik alle redenen om dit verhaal te bevestigen. Maar het is gewoon niet waar. Ik had het geld om te doneren en de UCI vroeg erom, Dus ik zei, tuurlijk, dat is goed. Armstrong deed er ook alles aan om niet als de grote boze wolf neergezet te worden. De grote boze wolf, die andere wielrenners die hem in de ploeg wilden rijden... dwong ook doping te gebruiken. Hij bood excuses aan aan de mensen die hij bedreigd had. Were you a bully? Ja, uh, yeah. ja, yeah, I was a bully. Maar hij nam vooral that. ook niemand mee in zijn val. Zijn arts Michele Ferrari had niet de belangrijke rol die sommigen hem toedichten. No, no, no, and again, Oprah, I don't. That might not be the correct characterization. So how would you characterize his influence? But I, but he... I'm not. Uh... Ik praat niet graag over andere mensen, zegt Armstrong op het ene moment. Maar even later zegt hij in andere woorden dat in zijn tijd iedereen aan de doping zat. En dat maakt in zijn ogen van hem geen valsspeler. Ik bleef maar horen dat ik een valsspeler was. Ik heb het opgezocht in het woordenboek. Een valsspeler is iemand die voordeel haalt met middelen die tegenstanders niet hebben. Maar zij hadden die middelen ook. Dat ze niet hebben. Ik het niet zo ik het als een level playing field. Het was een gelijk speelveld dus Armstrong, omdat iedereen gebruikte. Herman Ram, Nederlandse dopingautoriteit, zegt dat dit interview duidelijk maakt dat het Amerikaanse antidopingbureau, USADA, goed werk heeft geleverd, omdat Armstrong het rapport grotendeels bevestigt. Hij profiteert zichzelf nu duidelijk neer als uh, uh, een gebruiker. Uh, en weliswaar de leider van het team. Maar zeker niet als degene die het dopingprogramma Runde of anderen gedwongen heeft. Dat probeert hij echt heel ver van zich te houden. Maar er zijn ook heel veel vragen onbeantwoord. Een paar dingen bleven ook vaag omdat hij niet over namen wil praten. Dat bleek bijvoorbeeld heel duidelijk toen Ferrari de Italiaanse dokter langs kwam. Daar, daar wist hij heel snel weer van weg te sturen. Um, dus wat hij feitelijk probeert ook, denk ik, is, is zichzelf te isoleren en vooral niet over anderen te praten. Misschien ook in verband met de mogelijke juridische consequenties. Het internationale antidopingbureau, WADA, is niet te spreken... over de bekentenis van Lance Armstrong, vindt de uitspraken niet geloofwaardig. En we hebben ook gebeld met de KNWU. De Nederlandse wielerunie hadden eigenlijk wel verwacht... dat die even zouden reageren, maar dat willen ze nog niet. Wie wel bij me is, is Gio Lippens. Gelukkig. Gio, goedemorgen, goedemorgen. weer. Goedemorgen. Um, even terugkijkend, he, voor de mensen die nu pas inschakelen. Uh, wat blijft jou dan het meeste bij van dit interview? De razendsnelle bekentenis. Eerste minuut van het interview meteen klaar. Uh, Armstrong, die bekend... dat hij alle zeven Tour de France op doping heeft gereden. Dat het ook niet zonder kon, wat hem betreft. Uh, ja, en dat hij dus de zaak bedrogen heeft. Ja, daarmee was natuurlijk meteen die angel eruit. Hè? Daarmee was meteen eigenlijk het, het, het, het meest verwachte aan de ene kant. En aan de andere kant ook het meest spannende moment was uh, gebeurd. Ja. En voor de rest. Uh, Oh, toch wel cool en berekenend. Dat, dat, dat zijn eigenlijk wel twee termen die ik erop uh, op wil toepassen. Mm. Uh, hij heeft toch wel heel voorzichtig gemanoeuvreerd. Uh, zonder al te veel emotie. Uh, ja, je zag nog geen wenkbrauw, wenkbrauw trillen uh, op het moment dat hij met, uh, met zijn bekentenissen kwam. Het, het was allemaal wel redelijk van oké, okay, dat heb ik gedaan. Ik heb er spijt van, dat zegt hij dan wel weer. Uh, ik maak mijn excuus aan uh, een aantal betrokkenen. Ja, en dat hij vooral niet ingaat, wat Herman Ram net ook al zegt, op namen. Dat, dat, dat is wel het allerbelangrijkst. Mm. Eerder hebben we ook geconstateerd dat het belangrijk is... dat hij um, eigenlijk um, het feit dat hij de spin zou zijn in het hele dopingweb... ver van zich houdt. Dat, dat is niet waar. Usada zegt dat wel. Uh, hij zou ook mannen, mensen gemanipuleerd hebben... Ja. Uh, wat vind je daarvan, dat hij dat ontkent? Ja, hij doet dat op een manier... Uh, kijk, als Oprah dan even doorvraagt... dan merk je toch wel dat er wel degelijk dwang achter zat. Dat er wel degelijk druk achter zat. Hij is gewoon de grote baas uh, van die ploeg. Uh, als renner, als, als, als toerwinnaar. En, en, en natuurlijk, op het moment dat hij zegt van... jongens, we moeten met z'n allen aan de doping dan zullen die anderen dat ook zeker doen. Ook al zegt hij dan niet letterlijk, wat hij hè, nu vandaag ook weer heeft ontkend... ook al zegt hij dan niet letterlijk, uh, jij moet aan de doping... en mm. als je dat niet doet, dan ga je niet mee naar de Tour of dan vlieg je de ploeg maar uit. Maar daar komt het wel op neer, in feite. Renners waren bang voor hem, dat is duidelijk. En dat hebben ze ook in die verklaringen, hebben ze dat wel duidelijk uh, gemaakt tegenover USADA. Ja. Dus dat rapport staat op zich. Goed. Maar hij probeert dat te downsize. Hij probeert echt heel duidelijk te maken van nee joh, zo belangrijk was ik niet. Mm. En dat heeft te maken, hebben we eerder geconstateerd waarschijnlijk... met juridische consequenties die het kan hebben voor hem? Voor, ja. voor... Als hij aanstichter is van het hele verhaal... Dan, dan, dan zullen ze hem zeker harder gaan aanpakken... Mm. dan wanneer hij een van de velen is die gebruikt heeft. Ook al heeft hij zeven toeren de Franse gewonnen... maar als hij het probleem inderdaad alleen op zichzelf uh, kan betrekken... en als de, de, de eventuele rechters of, of wie dan ook, advocaten daarin meegaan... Ja, dan, dan, dan komt hij er makkelijker af... dan wanneer duidelijk wordt dat hij degene is geweest... die aan de touwtjes heeft getrokken. Precies. Hey, wat hoop je vannacht nog van Armstrong te horen? Er komt nog een deel 2. Ik hoop, ik hoop op, op onthullingen. Dat, dat is, zit toch een beetje in de journalistieke aard. Uh, dat wil je zo graag. Je wil gewoon dat, dat, dat er nieuws uitkomt. En uh, ja, alle verhalen over uh, hoe sneu het is voor zijn kinderen... want dat vind ik ook. En uh, alle verhalen over hoe sorry... Hoe vaak die sorry zegt tegen, tegen, tegen buitenstaanders, dat geloof ik allemaal ja. wel. En, en die onthullingen, je hoopt dan misschien dat het gaat over de UCI... want dat is, dat is iets wat de New York Times heeft geschreven... dat ze ja. verwachten dat die de UCI uh, ook nog even naar loeren gaat En dat draaien. blijft nu ergens een beetje in het vage hangen. Hij ja. zegt, nee, nee, nee, de UCI had niks te maken met die dopingtest in Zwitserland... die ik niet zou hebben doorstaan en die donatie die ik heb gegeven aan de UCI. Nee, dat heb ik gedaan om het dopingprogramma van de UCI te ondersteunen... omdat ze me dat gevraagd ja, hebben. Ja, dat vind ik ook raar opmerkelijk. Nou, we zijn hier volgens mij nog niet helemaal over uitgepraat. Giro, we zo is dat. Dank je wel. En meer hierover trouwens: over Armstrong's bekentenis en alles wat er mee te maken heeft, vindt u op onze website nos.nl. .no. Zo dadelijk in de Australische stad Sydney is vandaag een record gesneuveld. Ja, dat kan ook. Hier is de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Het aantal files neemt allengs af. Staan er nu 12, totaal 40 kilometer. Uh, opvallend is op de A9 ook maar richting Amstelveen... de 6 kilometer voor Knopend Raasdorp. Het kwam door een ongeluk de weg, is inmiddels weer vrij. Op de A29 Rotterdam richting Bergen- Zoom... staat 2 kilometer bij Afrit Numansdorp. was een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn nog twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen. De erfenisstoor. Op dat idee kwam Franke Hackert, nadat hij, na de dood van zijn vader, een schilderijencollectie kreeg. Omdat hij niet wist wat hij ermee moest, huurde hij een leegstaand pand... en hing ze op. De erfenisstoor blijkt een schot in de roos. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging de kunststukken bekijken. Zou er een Karel Appeltje hangen? Of een Van Gogh? Een Karel Appel hangt hier op dit moment nog niet... maar die zou best eens dit weekend kunnen binnenkomen. Een Van Gogh... Niets, maar er hangt wel hier een Hollandse meester. waarvan niet bekend is van wie die is. Maar wat wel bekend is, is dat het echt oud is. en dat het uit de periode is van de Hollandse meesters. Hier hangt hij. Schilder onbekend, 1500 euro. Ik denk dat er een stuk of 30, 35 schilderijen op dit moment uh, hangen. maar afgelopen week is er een hoop verkocht. Is het dus een briljant idee, deze erfenisgalerie? Nou, het spreekt heel veel mensen aan. Ik, uh, ik heb iets kennelijk geraakt bij mensen wat, uh, wat uh, heel veel mensen aanspreekt. Is dat mensen allemaal wel iets hebben gekregen uit nalatenschap. En het op zolder neerzetten of in de kelder neerzetten. En niet weten wat ze ermee moeten doen. Want zo is het bij u ook begonnen. Uw vader was overleden. Mijn vader was verwoed kunstverzamelaar. Dat is dus in een container naar ons toegekomen. En Hoeveel stukken waren dat? Tegens tussen de 100 en de 150 stukken. En toen dacht u... Wat moet ik ermee? Exact. En We hebben een gedeelte hebben naar de veiling eh, proberen te brengen. Een gedeelte via internet te verkopen. Alleen beide kanalen bevielen ons niet zeer goed. Waarom niet? Omdat bij de veiling heel veel kosten erbij kwamen. En via internet kregen we geen serieuze aanbiedingen... op best wel hoog getaxeerde stukken. Waar elk een stuk bijvoorbeeld van 3000 euro getaxeerd. En mensen zeggen, bieden een tientje van, u moet er toch vanaf? Nou, en toen? dacht ik, weet je wat, ik kan natuurlijk best makkelijk een lege winkel vinden. Er staan er zoveel leeg en ben gewoon maar mijn schilderijen gaan neerzetten. Deuren open. Deuren open een website ervan maken en uh, kijken wie erop afkwam. Nou, het liep storm. En er waren heel veel mensen die zeiden, maar dat wil ik ook. Ik heb ook spullen op zolder staan, ik heb ook spullen in de kelder staan. Wij hebben inderdaad uh, door het overlijden van ouders waarvan een van de ouders had een galerie... hebben wij kunst waarvan we een deel zelf gehouden hebben... en een deel willen we uh, van de hand doen. U kunt ze ook op uh, internet zetten? Daar hebben wij door de jaren heen al wat ervaringen mee. Goede en slechte ervaringen. Want u gaat die schilderijen hier strakjes ophangen? Ja, en kijken of er belangstelling voor is of niet kopje koffie erbij. Nee, heel veel mensen vinden het uh, niet prettig als ze iets te koop aanbieden dat mensen over de vloer komen. En Wat ze dan juist heel fijn vinden is dat ze het op een plek kunnen brengen zoals hier in de winkel of in de galerie. En dat ze anoniem hun spullen kunnen verkopen zonder dat ze de mensen over de vloer krijgen. Ja. Als het hier nou zo'n succes is, dan denkt u natuurlijk... Het idee is er wel. Het is een serieus idee om uh, de Store in andere steden ook te laten uh, bestaan. Uh, het is nog niet helemaal uh, uitgewerkt. Uw idee... Het is absoluut mijn idee, ja. En dat in de crisis, hè? Kijk, toch nieuw ondernemerschap. In de crisis uh, hebben mensen ook geld nodig... en denken meer van, laat ik mijn kunst dus inbrengen. En er zijn ook mensen die zeggen, laat ik, eens, ik heb het geld niet nodig... maar ik denk toch, ik ga de zolder opruimen. Wat is dat voor een meneer... Een soort van boswachter met een pijp in zijn mond en zijn hond in een, in een soort van winterlandschap. Als ik nou morgen met een gestolen schilderij onder mijn arm hier binnenkom lopen. Hè? We vragen aan iedereen die iets inbrengt om zijn legitimatie te tonen, liefst zelfs dubbele legitimatie. We maken een foto van het kunstwerk. Het komt op onze website. Er mocht gestolen kunst ingebracht worden, dan is het meteen te achterhalen wie dat ingebracht heeft. Dus daarmee schrik je ook wel mensen af die denken wel twee keer na voordat ze gestolen kunst zouden inbrengen. En dat zei Frank Hakkert van de Erfenis Stoor... in een bijdrage van verslaggever Jeroen Schutheiser. Het is uh, tien minuten voor half tien. We gaan eens even kijken hoe het is uh, bij de Ankerveense IJsclub. Daar is Mark Robin Visser. En u heeft het misschien meegekregen ja. vanochtend. Daar is tijdens een interview dat Mark Robin deed met uh, ijsmeester Pos... de ijsmeester dwars door het ijs gezakt tot aan zijn middel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Mark Robin, want dat was een, uh, nou, ja. een best wel gevaarlijk moment. Hoe, hoe je, wat je ja. moet doen als zoiets gebeurt? Ja... Een indrukwekkend moment, zo indrukwekkend. Uh, de tele telefoon staat hier rood gloeiend. De telegraaf komt hier straks nog even een foto maken, heb ik net gehoord. Okay. <laughs> zo moet je nagaan dat dat dus, ja, <laughs> dat wordt nog wat. Uh, de foto's staan al bij ons op de website, dus ja. uh, dat is even Nou, wij waren er nog een toch beetje even, Ja, Huub Snoep hier nog even, van ja. de KNSB. Uh, wat moet je doen, hè, als je er doorheen gaat? Want je schrikt je natuurlijk. Meneer Post is zich ook echt geschrokken. Uh, wat moet je doen? Ja, nou, ik ga er dan even vanuit. We gaan, uh, ik bedoel, in de eerste instantie natuurlijk vooral op goedgekeurd ijs. Maar ja. ga je er met een aantal uh, schaatsvrienden op uit. Neem een rugzak mee met uh, droge kleding, uh, waterdicht verpakt, uh, ijspriemen, uh, een werptouw. Nou, dan zak je er doorheen. Oké. Okay. Uh, uh, helaas, nou, wat je als eerste moet doen, je omdraaien. Want waar je vandaan kwam, was het ijs stevig genoeg om je te houden. Je, je uh, pakt je prima eruit, je probeert jezelf eruit te trekken. Uh, en uh, anders kunnen je schaatsmaten je helpen door het touw te, te werpen en je eruit te trekken. Dus daarom neem je een touw mee, om Daar anderen je, te helpen? Ja, om anderen te helpen. Ja. Nou, mocht je nu onder het ijs schieten, op het ja. moment dat het mooi zwart ijs is... dan, zwem je, oh, uh, dan, dan zoek je de, lichtste, de donkerste plek op. Ja. Ligt er sneeuw op het ijs, dan zoek je de lichtste plek op. Oké, okay, nog een keer. Als er sneeuw op het ijs ligt, moet je de lichtste plek. En als het ijs zwart sneeuwvrij is, is. En zwart is, dan zoek je de donkerste plek. Ja, helemaal. Dan moet je dan Doe. allemaal maar onthouden, hè? Dat... Ja, nou ja, dat is, uh, dat is uh, best... Ik uh, bedoel, je hebt het nooit geoefend. Dus uh, ja, dan is het de paniek. En, uh, ja, Eigenlijk de licht... zou iedereen het eens een keer moeten oefenen hoe dat gaat. Ja, in, in Zweden doen ze dat, bij zwerftochten. Als je daar aan mee wilt doen, dan moet je van tevoren een, een, een, een door-het-ijszak cursus volgen. Dat is helemaal geen gek idee. Uh, geen gek idee, Onder nee. begeleiding natuurlijk. Ja, daar zijn al gidsen, kliniek, ja. uh, uh, het is een kliniek, dus ja. daar zijn helpers bij. Ja. Dus. dus nog één keer, ik ga schaatsen en ik neem mee... een rugzak met droge kleding, ja. een touw en priemen. En een ijspriemen, ja. Dat, uh, als je dus zelf uh, erop uittrekt, hè. Ja. Maar nogmaals, ja. uh, vooral goedgekeurd ijs opzoeken. Ja, want we zijn hier vanmorgen begonnen met de waarschuwing... het is nog niet zover. Nee, nee. en dan hebben we kunnen zien wat uh, het is. Uh, het ijs... Zeker nu dat ze sneeuwijs in, het, uh, in zeg maar de zuidelijke helft, is levensgevaarlijk. In het noorden is het vaak van drie, vier centimeter. Is ook nog niet voldoende. We moeten nog, we moeten nog wachten. Denkt u dat de boodschap nu voldoende is overgekomen in den landen? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik ook. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan. Ja, we hebben geleerd. Aan, he? ons, uh, aan ons ligt het niet. Nee, nee klopt. <lacht> Groeten uit Ankerween. Dank je wel. Mark-Robin Visser en ijsmeester Post natuurlijk... die tot aan zijn middel in het water stond. Uh, u kunt het nog terugluisteren trouwens, dat bijzondere moment... een indrukwekkende moment ook toen de ijsmeester door het ijs zakte... via nos.nl. Even klikken op ijsmeester zakt door ijs in interview. Dan naar Italië. De verkiezingsstrijd in het land wordt vooral via televisieprogramma's uitgevochten. Maar er is één uitzondering. De komiek Beppe Grillo, die trekt met een camper... voor zijn vijfsterrenbeweging door het land. En met succes... Zijn beweging, die scherp ageert tegen de huidige politieke klasse... kan op zeker 15 van de stemmen rekenen. Nou, je rijdt dus Rome uit, Hooggebergte de over, sneeuwstorm door. En dan twee uur later kom je uit in Teramo. Gemeente van 50.000 inwoners. Waar we nu staan, een beetje in de natte sneeuw op het plein... voor de martelaren van de vrijheid... Zo heet het hier en zometeen treedt hier op een van de grootste politieke fenomenen van de afgelopen jaren in Italië. Beppe Grillo, gewezen accountant, comiek, maar tegenwoordig de aanvoerder van de vijfsterrenbeweging. È un'associazione che non ha ideologie, diciamo, un po' fuori, e vuole far tornare il cittadino al centro della scena politica. Vijfsterrenbeweging is geen partij, legt iemand hier uit, die een beetje onder een afdak hier aan de zijkant toekijkt. Het is een beweging die vooral wil dat de politieke macht weer terugkeert bij de burgers. Daar gaat het om en we willen de partijen daarop aanvallen. L'importante è che siamo trattati e invece devono essere trattati quelli che prendono più stipendi. Eindelijk iemand die iets doet tegen de zakkenvullers. Daarom ben ik hier. devono togliere metà stipendio come minimo. En de camper komt Grillo hier aangereden op het plein. En op de camper zelf staat Grillo getekend met zijn baard en helm op met sterren. En daaronder de tour waar hij op dit moment het land mee doorgaat, de tsunami tour. De komende weken wil Grillo liefst 100 Italiaanse steden af. Waarom zijn we in Azzelooi? A terra. A terra. A bruto. Allora, finalmente... Dat is de eerste wat je moet veranderen hier in Italië. De politische tutta in bloc, a casa met een kleine indagine fiscale... ...inveel van het redditometro, politometro. Al die politieke partijen, het hele kaartenhuis moet omvallen... ...en daar gaat mijn beweging voor zorgen. Natuurlijk, het gaat ook tegen de corruptie, maar corruptie dat hebben jullie ook in Nederland... Hier moet dat ook gebeuren. We moeten alles omver trekken. Het gaat er niet om wat de politici met hun geld doen. Nee, het gaat erom wat zij met mijn geld doen, met mijn belastinggeld. Want daarom zitten ze daar in het parlement. Ik wil weten hoe ze mijn geld spenden. We moeten de bilanciers met de muziek. En intussen schreeuwt Grillo hier de longen uit zijn lijf voor wie hem nog nooit gezien heeft. Stel je voor een man van dik 100 kilo, grote grijze baard, witte wilde haren eromheen. En als een scheepskapitein schreeuwt hij hier de mensen toe op het plein. Het feit dat wij hier staan in de Nederlandse radio wordt daar zelfs bijgehaald. Hij zegt waarom zijn de Nederlanders hier, waarom zijn de buitenlanders zo geïnteresseerd in onze beweging. Omdat we de politiek aanvallen en omdat we niet meer te stoppen zijn... Grande. Een vrouw die met een grote glimlach aan de zijkant toekijkt, zegt uiteindelijk is hij, die Grillo, de enige, die iets aan de Italiaanse politiek kan veranderen. Ik heb altijd op linkse partijen gestemd, maar dat doe ik niet meer. Deze beweging krijgt mij een stem. Alsof het zo is afgesproken vertrekt Grillo hier weer onder gebijer van de klok van Teramo terug naar zijn camper. Nog 94 Italiaanse steden af te gaan voor het verkiezingen is. Grillo, Beppe Grillo, dus met zijn camper, trekt hij door het land. En hij heeft nog tot 24 en 25 februari, want dan zijn de verkiezingen in Italië. Van de kou in Nederland naar de warmte in Australië. Eh, we wisten al dat het daar warm was. Onder andere vanwege de heftige bosbranden die er hebben gewoed. Nou, vandaag is een record gebroken. In Sydney werd het de warmste dag ooit daar. Met temperaturen van bijna 46 graden. Correspondent Robert Portier in Sydney... Wordt is het een beetje uit te houden? Ja, op dit moment natuurlijk wel. Ik ben uh, even een steegje gaan staan. Iets uh, opzij van het restaurantje waar ik zat te eten. Nou, je hoort misschien op de achtergrond het loeien van de ventilatoren. Dat zijn alle airconditionings die aanstaan. Want die uh, zijn natuurlijk wel op volle toer aan het loeien vandaag. Het was uh, 45,8 graden. En dat is zelfs voor mensen hier in Sydney toch wel een beetje al te heet. Iedereen is dan ook naar binnen gevlucht. Uh, dat zou je misschien niet verwachten. Uh, we willen wel graag aan de zee aan het strand zitten. We willen wel graag zwemmen. Maar op dit soort dagen wil je op plekken zijn... waar je gegarandeerd een beetje koelte kunt krijgen. Mm. Dus is het heel druk in winkelcentra, is het heel druk in bioscopen... of zoals in mijn geval in een restaurantje. Ja, ik, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, 46 graden. Hoe voelt dat als je buiten loopt? Nou, het, het grappige is dat als je naar buiten loopt... dat je niet direct denkt dat het heel erg heet is. Het duurt even voordat je doorhebt. Um, uh, je moet je erbij voorstellen dat als je uh, buiten loopt dat je een feun aanzet. Dat je die op je gezicht zet. Ja. En dat je daar dan de hele tijd mee rondloopt. Nou, nou is dat een tijdje lekker. Maar na verloop van tijd is dat natuurlijk helemaal niet meer leuk. Nou, en je moet heel veel drinken om, uh, om uh, ja, al het zweet natuurlijk een beetje weer uh, aan te vullen. Om ervoor te zorgen dat je niet, uh, niet van je stokje gaat. Wat hier toch best wel regelmatig gebeurt. Uh, en daarom moet je bijvoorbeeld ook gewoon in de schaduw gaan zitten. Mm. En niet te veel doen dus hè? Nou ja, en niet het interviews... wordt nog een heel stuk rustiger. Ja, nou ja, ik zal langzaam proberen te praten om ervoor te zorgen dat dit interview ook op, uh, een beetje uh, nou ja, uit te ah. houden valt hier in Sydney. Ja, Nou, dat gaat prima volgens mij. Hoe is het, want ik refereerde er al eventjes aan met, met de bosbranden die woeden in het zuiden van het land. Ja, klopt. Nou ja, die hoge temperaturen zijn natuurlijk niet goed. Dat is heel simpel. Uh, wanneer alles opdroogt is er meer materiaal dat snel in de brand gaat. Bovendien is het moeilijker om die branden uit te krijgen. Je ziet vandaag ook dat er een aantal branden weer zijn opgeleid... dat het heel erg moeilijk is om die te bestrijden. Tegelijkertijd uh, wat uh, belangrijker op dit moment is... is dat de wind wat rustig is. Uh, dat De meeste brandweerlieden, hoewel ze problemen hebben om die brand te bestrijden... in ieder geval in staat zijn om uh, bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen te treffen... zodat branden niet gaan overslaan als die wind het wel aantrekt. Ik neem niet weg dat er nog steeds een aantal branden zijn... die uh, uh, niet onder controle zijn gebracht. Ook vandaag waren er weer een aantal bij... Die, uh, waarbij huizen bijvoorbeeld in de brand uh, opgingen. Ja, Tegelijkertijd, uh, ja, het, is, het is zomer en uh, gedurende dit seizoen zal het de hele periode de ene keer wat gevaarlijker zijn, de andere keer wat minder gevaarlijk. Uh, maar ja, met die hitte kunnen we natuurlijk donder op zeggen dat die bosbranden nog wel een tijdje zullen blijven doorgaan. Goed. Robert Sportier, doe in ieder geval rustig aan daar in Sydney, waar het dus, u hoorde het, 46 graden is. Ongelooflijk. Zo zijn we aan het eind gekomen van de ochtendeditie van het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens u een heel fijn weekend alvast. Denk er maar alvast aan. Dat is fijn. Toch Sven? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zover al is het, het nog niet het naar jou, Al luistert het naar jou. Dan Hè? is het goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat het heb je in je programma? met Lance Armstrong natuurlijk. Uh, allemaal gekeken vannacht. Uh, ook Mart Smeets. Hij is onderweg naar uh, deze studio. Om aan te schuiven, een half uur lang en uh, zijn visie op de zaak te geven. Ook hij heeft gekeken, heeft Armstrong natuurlijk jarenlang zien fietsen. Becommentarieerd als commentator. Is vaak bij hem op bezoek geweest, of in ieder geval een aantal keren. En heeft hem al die jaren als wielrenner gevolgd. Dus hoe heeft hij gekeken naar de bekentenissen van Lance Armstrong? En viel die daar eigenlijk van, van zijn stoel? Dat en meer zometeen bij de KRO in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Die bekentenissen van Lance Armstrong hebben her en der bevreemding gewekt. Zo wijst de Nederlandse dopingautoriteit erop dat Armstrong wel over zichzelf spreekt. Maar dat hij verder ontkent de spil in het dopinggebruik te zijn. En een Texaans bedrijf wil nu 12 miljoen euro sponsorgeld terug van Armstrong. Het noodlijdende SNS Reaal verkoopt een bedrijfsonderdeel. De afdeling Vermogensbeheer van SNS Securities wordt mogelijk verkocht aan Bank Banktenkate meld moederbedrijf SNS. Er zijn gesprekken over een mogelijke overname, zegt SNS Reaal. En bij die afdeling werken zo'n 25 mensen. Er is nog steeds onduidelijkheid over het lot van tientallen gijzelaars in Algerije. Sinds de bevrijdingsactie van het Algerijnse leger... hebben veel medewerkers van het gasveld van BP zich nog niet gemeld. En er is ook twijfel of die bevrijdingsactie wel beëindigd is. En vicepremier Lodewijk Asscher spreekt tegen dat hij voor loonstijgingen heeft gepleit. Het Financiële Dagblad schrijft vanochtend dat Asscher zei dat het zou helpen als Nederlanders wat meer koopkracht zouden krijgen. Een woordvoerder van Asscher zegt nu dat de vicepremier het niet zo gezegd heeft en dat het nu niet aan hem is om looneisen te formuleren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie staat nog 25 kilometer file. Dit zijn de hoogte-CQ-dieptepunten. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, 8 kilometer tussen Beverwijk Oost en Badhoevedorp, was een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij. Door een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat 2 kilometer file bij Maasluis. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. Richting Hoek van Holland staat trouwens ook 2 kilometer bij Mersluis. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst door een spoedreparatie 5 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Afrit Numansdorp door een ongeluk met een vrachtwagen 3 kilometer. Dit is radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Ik zie deze situatie als that grote repeated die ik veel times We horen de stem van Lance Armstrong vannacht bij Oprah Winfrey. Hij bekent dopinggebruik in alle zeven tours. Mart Smeets is onderweg naar deze studio om uh, uitgebreid te praten over dat interview van vannacht. Het is vier minuten over half tien. Dit is De Cairo met Goedemorgen, Nederland. U kunt ons uh, trouwens ook volgen op Twitter, hashtag radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland.karo.nl. Nou, Lens Armstrong heeft dus bekend. Hij heeft doping gebruikt in alle uh, zeven rondes van Frankrijk die hij won. En bij al die uh, Tour de France's was Mart Smeets aanwezig als commentator. Een beetje vertraagd wegens een enorme file. Mart, goedemorgen. Goedemorgen, Sam. Op een paar minuten afstand van uh, deze bunker waar hey, wij zitten. Ik inmiddels, ja. Ja. <laughs> Hoe heb jij gekeken vannacht? Verbazing. Want ik dacht, nu komt het, maar ik moet nog steeds wachten. Dus ik denk dat het nu vannacht moet komen. Maar er zitten wel aanknopingspunten in, zodat wij zo direct kunnen gaan sparren over uh, wel eens niet is. Of uh, wat misschien de diepere betekenis is van deze keuze voor Oprah. Dat, dat wordt nu ook wel duidelijk. Maar weet je, ik ben nu op 723 meter van jou vandaan. Wij gaan hier naar rechts, neem ik aan. Ja. Uh, uh, nee, ik... Oh. Dus, oh, <laughs> ook nog verwarring ja. over de route, nee toch? Ja, ja, nee, nee, anders, anders zak ik ook door een bak. <laughs> Oké, okay, maar Sven, zet de koffie klaar, ik ben er zo. Oké, okay, draaien wij een plaatje en de tussentijd wachten we op je komst hier. Ah, hij is ook meteen verdwenen. de wenen. De communicatiemogelijkheden binnen dit gebouw, overigens, dat is wel goed om te zeggen, zijn niet al te best. Waarom u zich misschien afvraagt, waarom blijft hij dan niet even aan de lijn? Dan kan hij al wandelend uh, via de lift en de redactievloer hier richting de studio gewoon doorpraten. Maar dat is vaak niet mogelijk, omdat dan de, de de telefoonverbinding wegvalt. Dus in afwachting van Mart Smeets en zijn reactie... En we, op dat interview van Lance Armstrong... en we gaan het een beetje uitpluizen. We gaan kijken ook naar de psychologische effecten... achter uh, dat interview. En vooral ook naar de consequenties... want uh, daar hangen nogal wat hangijzers aan vast. Zometeen dus. Uh, Mart Smeets hier in de studio is nu een plaat. En nou dan weet ik eigenlijk niet eens welke... maar dat hoort u vanzelf. Love and Pride, King! King Love and Pride, 1985. En de zanger van King... ...hebt u nog jarenlang kunnen zien... ...op goedkope uh, televisiezenders... ...waar ze dan uh, cd'tjes aanprezen... ...en dan kon je met een creditcard betalen... ...in de hoop dat je dat ding dan ook thuis kreeg. Goed, Mark Smeets is uh, onderweg... ...ergens in dit gebouw. Komen we terug op de uitspraken van Lance Armstrong. Hij heeft dus EPO gebruikt. Hij heeft Duplo... Dupe, Bloeddoping gebruikt. Hij heeft spullen als groeihormonen, steroïden, cortisone gebruikt. Uh, en hij zei ook dat het onmogelijk is om zeven keer de Tour de France te winnen zonder doping. En dat heeft al meteen een hoop vervelende reacties en uh, irritaties gewekt bij uh, andere Tourwinnaars. zoals bijvoorbeeld Greg Lamont. Die heeft weinig goede woorden over van de dopingbekentenissen van Lance Armstrong. Hij maakt iedereen kapot, ik citeer die succesvol is geweest in het wielrennen, <kijkt> zegt uh, de autor uh, in een uh, reactie op het interview. Het maakt me ontzettend boos, zegt hij. Als ik hem hoor zeg dat je de Tour niet zonder doping kunt winnen. Uh, en dat geldt ook voor Robbie McEwen, uh, die de Tour de France, zoals u weet, twee uh, keer um, uh, won. Uh, en uh, die zegt dat uh, hij uh, voelt zich bedrogen bij Armstrong. En dat komt ook voorlopig diep. goed, hij kan hem niet uh, vergeven. Goed, uh, dan uh, is, was er natuurlijk nogal wat psychologie achter dat interview. Ook uh, achter uh, dat interview met uh, Oprah Winfrey en Lance Armstrong gisteren. Um, het duidelijk werd dat Armstrong dacht dat hij alles kan maken... dat hij doping niet als iets beschouwde wat niet mocht... dat hij uh, ook alles probeerde te controleren... dat alles in zijn leven draaide om winnen. Hij heeft de mensen die hij keihard heeft aangepakt... en ook voor de rechter heeft gedaagd. Um, sommige daarvan heeft hij gebeld. Uh, niet tussen iedereen is het nog even goed gekomen. Um, hij zegt ook dat hij nu gelukkiger is dan gisteren... Uh, nu het eenmaal naar buiten is gekomen. Uh, wat daarvan waar is... Um, en uh, de meest gevoelige punten uit dat interview moeten natuurlijk nog komen. Als uh, gaat praten ook over uh, wat dit voor een impact heeft gehad op zijn kinderen bijvoorbeeld. Want uh, zijn zoon is dertien en heeft al die tijd uh, moeten luisteren naar de ontkenningen van zijn vader. En inmiddels is dus duidelijk dat Armstrong ook naar zijn eigen kinderen toe heeft gelogen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de complicaties en implicaties en de gevolgen voor de bestuurderen. Uh, want ook de rol van de UCI kwam uh, aan het licht in dat interview zij het zijdelings. En daar ga ik straks nog uitgebreid over doorpraten met Mart Smeets... Want uh, in het uh, aanpalende nieuws rondom dit interview werd ook bijvoorbeeld duidelijk, dat er zijn beschuldigingen aan het adres van de Nederlander Hein Verbrugge, die de UCI een tijdje leidde. Uh, dat hij zijn zakelijke belangen zou hebben laten behartigen en verdedigen. door iemand die ook nog een commercieel belang had bij de ploeg van Armstrong destijds. Nou, dan zijn er natuurlijk ook nog die uh, bloeddopingstalen die later zijn uh, getest. toen EPO uh, getest kon worden op het moment dat het bloed werd afgenomen, kon dat nog niet. Later dus wel, en toen bleek dus ook volgens het USADA -rapport, dat USADA-rapport... Uh, dat rapport van die uh, dopingautoriteit in de Verenigde Staten... dat die toen hing. Armstrong zei overigens zelf in dat interview uh, vannacht... dat hij uh, niet vindt, uh, althans dat het niet klopt... dat er uh, bloeddoping tests, positieve tests zijn achtergehouden door de UCI. Inmiddels heeft Pat McQuaid, de voorzitter van de UCI, dat ook bevestigd. Uh, hij denkt dat Lance Armstrong en zijn bekentenis uh, goed is voor het herstel van het vertrouwen in de wielersport. Um, dat uh, heeft hij gezegd na het zien van dat interview bij Oprah Winfrey. Lance Armstrong uh, en zijn beslissing om zich te laten confronteren met zijn verleden is een belangrijke stap voorwaarts op de lange weg om de schade die het wielrennen is toegebracht te herstellen. En het vertrouwen in de sport terug te winnen. Al dus deze Pat McQuaid een ier. Hij heeft bevestigd dat er uh, geen samenwerking of samenzwering was... tussen hem en de UCI. En er zijn geen positieve tests verdoezeld. De vraag is natuurlijk wel wat er vervolgens gaat gebeuren... als de aantijgingen tegen bijvoorbeeld Hein Verbrugge... of tegen de UCI wel waar blijken. Uh, Armstrong gaf overigens toe dat hij geld had gedoneerd aan de UCI. Dat dat daarom gevraagd was... en dat hij in geen moment uh, zou hebben stilgestaan bij de gedachte dat daar dan sprake zou zijn van enige vorm van belangenverstrengeling... of het op zijn minst opgeladen van een verkeerde indruk... vanwege uh, al die geruchten die al jarenlang de ronde deden... over mogelijk dopinggebruik. Uh, hij zei, die uh, club kwam bij mij, die hebben weinig geld. Ik had inmiddels heel veel geld en dus heb ik een, een donatie uh, gegeven. Nou ja, dat zijn een paar van de hoogtepunten. Of <coughs> uh, belangrijkste punten in ieder geval uit dat interview. Dan zijn er natuurlijk nog de persoonlijke botsingen... <coughs> met zijn masseur, Ze neem me niet kwalijk. en um, uh, Die mevrouw heet Emma O'Reilly. Uh, hij geeft haar nu gelijk, nadat hij haar natuurlijk in het verleden... alle kanten van de kamer heeft uh, laten zien. Uh, en dat geldt ook voor een rennersvrouw um, die... Uh, uh, hij als een leugenares heeft uitgemaakt. Er zijn een paar van de reacties uh, die ik u vast mee kan geven... terwijl Mart Smeets nu binnenkomt. Mart, goedemorgen. Hoi. was door de file, hier. We ja, hadden elkaar een al... <laughs> We hadden elkaar wel even kort aan de lijn... en uh, toen vroeg ik je hoe je hebt gekeken. Waar heb je vooral op gelet gisteren? Afvermacht? Op de lichaams lichaamstaal. Zijn ogen. Of niet? Ja. Uh, maar alles, wat die, ho hoe die zat... schijnbaar ontspannen been over, knie. En een keer afwisselen. En als het spannend werd, uh, dan... Uh, kijk je altijd naar ogen van mensen. Verkleinen ze de pupillen, vergroten ze de pupillen. Ik vond hem heel cool en berekenend. En hij was eigenlijk degene die, die ook in het peloton was. Hij was de baas. En dat, dat verbaasde me niet, hoor. Nee? Dat die, nee, dat hij dat dat hier ook de regie zou willen voeren. Dat... Uh, Nee, dat verbaasde me niet. Jij hebt daar ook bij hem thuis in Austin, Texas uh, ja. tegenover hem gezeten. Ja. Deed hij toen ook zo? Nee, toen was hij heel veel meer vrij. En toen, kon ook, toen sprak hij ook een andere taal. Hij moest nu een, uh, een keurige vorm van Engels spreken. Het ergste wat hij gezegd heeft, is prick. Hij heeft zichzelf een prick genoemd. Een lul, een klootzak. Een um, jerk heeft hij zichzelf genoemd. Uh, en uh, als ik met hem sprak, dan... Um, wilde ik, ik hem uit om tot een uh, wat vrijere vorm van, van praten te komen. Maar dat heeft hij hier uiteraard niet gedaan... omdat hij wist dat dit een uh, honderden miljoenen publiek was. En, ja. en hij strijdt voor zijn zaak, zijn... Zaaks. En, zijn verdere leven. Zijn hele hebben en houden. Ja, dat, dat, dat mag je wel zeggen. Ja. Ja, ik kreeg de indruk dat het ook wel erg door juristen was voorbereid. Klanden, was ja, dat, het... dat, dat, dat had ik ook wel als idee. Ja, ja. Alles was afgewogen en heel mooi gedaan. Ja. We nou... Mooi tussen aanhalingstekens, hè? laat ik dat zeggen. Jij zei, euh, toen we elkaar net aan de lijn hadden onderweg hier naartoe, euh, ik, ik verbaasde me niet echt, ik viel er niet echt van van mijn nee, stoel. Nee, er waren geen items waarvan ik dacht van, hè... Kijk, dat, die, uh, dat, dat opera begint met, met uh, yes or no. Dat is over het algemeen een lullig spelletje voor uh, Van der Brink en uh, Knevel. Maar uh, zij maakte het wel duidelijk dat de angel meteen uit het gesprek werd gehaald. Of ze dat gedaan heeft om op zijn gemak te stellen, weet ik niet. Maar binnen drie minuten wist je alles. En toen dacht ik van, dan gaan we nu de diepte in. Ja. Nu gaan we horen hoe, waar, wat, maar... Met wie? En met wie? Maar dat is nou precies wat de omerta in het wielrennen is. En de omerta staat sinds vannacht nog steeds. En dat, dat heb ik als eigenlijk kwalijk iets... maar wel waarvoor ik vreesde heb ik dat uit deze eerste uitzending gehaald. Wielrenners praten over zichzelf en nooit over anderen. En dat is een, dat is een fraternity, het is een broederschap. Je praat niet over wat een ander gedaan heeft. En als hij dat zou doen, dan zou het landschap zichtbaar worden. Dan zou je veel beter snappen hoe wielrennen in elkaar zitten. Ja. Maar dat doet ook Armstrong dus niet. Nee, terwijl uh, elf andere Amerikanen dat wel over hem hebben gedaan... tegenover de antidopingautoriteit in de Verenigde Staten. Ja, maar die zaten onder Ede, hè? Ja, die zaten onder Ede. Oprah Winfrey doet het niet onder Ede. Nee. Was je teleurgesteld in dit vuur dan dus? Nee, want, nee, want ik denk dat het, het, het scherpe moet nog komen. Denk ik. Dat hoop ik ook. Ik We had hebben... na anderhalf uur en, en heel veel reclame ertussendoor door... had ik zoiets van... En nu? Mij was verteld, of ik had gelezen ergens, dat er tranen zouden vloeien. Nou, er zijn heel weinig momenten geweest dat hij een trillipje had. Helemaal in het begin even? Heel even, ja... Uh, mij was verteld dat uh, de mensen van de UCI dat is de wereldwielerorganisatie, dat die het misschien wel moeilijk zouden krijgen Nou, dat was niet dat in was, deze, nee, geen in sprake deze van. uitzending geen sprake van behalve zijn uh, erkenning dat hij geld had gedoteerd, gedoneerd ja, maar dat bekend dat, hebben, dat, wij, dat bekend? hebben wij al vijf jaar geleden uitgezonden dus ja. zo erg is dat niet dat, nee. ik bedoel, dat, dat ligt gewoon hier in het archief ook dat dat, dat gezegd wordt uh, dus uh, ik denk dat het het gedeelte moet nog komen dat denk ik ja. Vannacht. Toch, eh, als je, laten we zeggen, wat meer door het interview heen keek, ja. eh, kon je wel wat meer van de achtergrond van deze lens Armstrong misschien zien? Ja, hij is een klootzak. Maar ik heb altijd gezegd, hij is een leuke klootzak om mee om te gaan. Het is een, Voor ons vak, voor interviewer, is hij een hele uh, leuke, uh, attractieve man. Omdat hij altijd het duel aan gaat. Ja, ja. En hij, hij wil alles winnen. Hij wil van, van, van jou winnen, van mij winnen. En hij wil van opera winnen. En hij wil van de hele wereld winnen. Ja. En wat hij wel heel erg duidelijk heeft gemaakt... dat zijn afkomst daarin heel erg bepalend is. Vergeet niet, hij komt uit een... Uh, gescheurde familie. Hij heeft zijn vader, zijn echte vader, heeft hij nooit meegemaakt. Zijn moeder raakte bezwangerd van hem toen ze vijftien was. Mind you, een kind krijgt een kind. Um, een deel van die familie hoort bij uh, White Trash. Ik weet niet of jij die, uh, die uitdrukking kent, ja. maar dat, is, dat wil je niet zijn. De trailer... Ja, trailers, trailerbewoners in, in zuidelijke staten... die altijd in trainingspakken lopen en, en, en sixpacks drinken. Uh, dat, dat is zijn afkomst. Daar moest hij uit. En dus is hij met zijn moeder samen een strijd begonnen. En die strijd zette hij gisteravond voort. Hij moest winnen. Hij moet nog steeds. Hij moet van ons allemaal winnen. Ja, dat meende ik ook nog steeds in zijn ogen te zien. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat, dat, dat wist ik ook wel dat hij dat ging doen. Dat, en dat is geen grootspraak van me, want, want iedereen die hem een beetje kent, weet dat. Ja. Hij geeft niet op. Hij heeft dus EPO gebruikt. Hij hij heeft zegt, al die rotzooi heeft hij gebruikt. Jij hebt altijd gezegd, laten we nou eerst maar eens het bewijs afwachten. Toen kwam dat USADA-rapport, ja. ja. daar stond het keihard in. Klangen. Klaar. Ja. Uh, nu heeft hij het zelf bevestigd. Ja, dus hangen. Hangen, klaar. Ja, daar hoef je niet over te praten. Nee. Maar, ik nou, verdedig niks, niemand, hem niet, geen enkele wielrenner. Iedere wielrenner die dit doet, ja. moet hangen. Ja. De vraag is, uh, want dat was natuurlijk het hele verhaal dat er altijd omheen hing... dat uh, renners, en dat was ook zeker na die bekentenissen van die elfrenners voor de elfrenners... of de getuigenissen van de elfrenners voor de USADA-commissie... Uh, dat ze geen keus hadden, dat hij de dienst uitmaakte... Uh, en dat ze min of meer wel gedwongen zouden zijn om te pakken. Ja, dat zwakte hij een beetje af, vond ik, en daar kwam hij niet goed uit... Hij is, natuurlijk, nee, hij is natuurlijk. Uh, Excusez-mo voor onze luisteraars hier in Nederland. Maar hij is een klootzak. Uh, maar hij is een klootzak met een mission. En die mission is dat hij de beste wil zijn in alles dat hij doet. Ja. Hij wil de mooiste vrouwen, de snelste auto's. Hij wil de meeste gele truien, Hij wil geld. Hij wil roem. Hij wil alles. En alle middelen zijn geoorloofd. Alles. Dat zegt hij ook. Dat zegt hij. Dat letterlijk. zegt hij letterlijk. Ja. Uh, hij zegt uh, zelfs uh, dat het niet eens slecht voelde. Nee. Het engste was nog wel dat ik uh, pakte en dat ik het volkomen normaal vond. Ja, ja. Ik ja dat, had niet... dat, geeft, dat geeft ook een beetje aan hoe de mores in het peloton zijn. Wat kan en wat niet kan. Er komt een moment dat je gaat geloven in wat je doet, dat dat helemaal niks kwalijks is. En ik denk. Maar dat weet ik niet zeker, want ik heb dat nooit, uh, proefondervindelijk, gevraagd aan een groot aantal renners. Ik denk dat dit de manier van leven is geweest voor zeker twee generaties wielrenners. Hij zegt ook dat na zijn comeback, ja, dat 2009, vond ik heel sterk, 2010, dat hij, dat hij dat daar hij op niet had gepakt. Ja. En het gekke was, toen dacht ik van... Je hebt een heleboel voorgelogen, voor waarom zou ik je nou moeten geloven? Maar ineens geloofde ik, hij zei, absolutely not. Hij heeft niet gepakt in 9 en 10, toen hij terugkwam. Ja. En toen hij derde, respectievelijk 23ste werd. Geloof jij hem daar? Ja, aan de andere kant, als, als iemand zo overtuigend heeft gelogen al die tijd... waarom zou je hem dan nu wel moeten geloven? Waaronder onder Ede. Hij heeft eerder onder Ede verklaard dat hij ook niet gepakt heeft. Hij heeft tegen iedereen gezegd dat hij niet gepakt heeft. Maar Ik, heb toch, onder voor, ik Ede. heb toch ook voor Jan met de korte achternaam tegenover hem gestaan... Ja. dat hij dat letterlijk tegen mij zegt. En dan geeft hij zelfs een, een anderhalf minuut durende verklaring... Dat, dat ik gek ben dat ik dat alleen al vraag. Ja. En dan waarmee hij jou als kijker naar dat programma ook in de luren legt. Hij ja. heeft de hele wereld in de luren gelegd, heeft dat nu ingezien... en nu krabbelt hij terug, want hij moet nog iets van zijn leven maken. Ja, maar hij kan ook niet anders meer dan terug, terugkrabbelen. Dus het is een soort van uh, ja, wanhoopsoffensief misschien, of niet? Als het offensief is, dan is het heel goed geregisseerd. Tenminste, wat ik gezien heb vannacht. Maar wat ik altijd begrijp uit de hele berichtgeving rondom Armstrong, ook uit jouw boek, The Lens Factor... is dat hij altijd alles in zijn leven heel goed heeft geregisseerd. Alles. Wat ze aan hadden. De fietsen waarop ze reden. De auto's waarin ze reden. De voorbereiding. Het eten in het hotel. De vrouwen, zijn vriendinnen. Zijn, zijn hele ingewikkelde liefdesleven. Alles was goed voorbereid. Alles had... Ja, yeah, de lensfactor. Yeah. Er zat nog wel één um, addertje onder het gras... misschien wel tegen het einde van het gesprek... althans van deel 1 uh, van dit interview... Uh, dat uh, hij aankondigde... als er sprake zou zijn van een soort waarheidscommissie... Ja. dat hij dan vooraan zou staan om alles te vertellen. Ja, maar dan doet hij dat dus ook voor die waarheidscommissie... en niet in een interview. En dan krijg je dus weer die, die omegta hij, hij, hij behoudt de omegta Ik hoorde... Um, Berichten dat Herman Ram van de Nederlandse dopingsautoriteit die was ernstig teleurgesteld omdat uh, Lens geen namen en plaatsen genoemd had. Maar had hij dan echt meneer Ram gedacht dat hij dat zou doen? Nee, natuurlijk niet. Het is er één uit het wielerpeloton en die hebben die omerta. En verdraait die, die, die, dat ding bestaat nog steeds. Toch zijn er reacties uit dat peloton. Uh, uh, Robbie McEwen zegt uh, dat hij uh, het Armstrong nooit meer zal vergeven. Uh, he deceived everybody on the planet, us included, zegt hij. Yeah. He. Heeft iedereen persoonlijk het onzin kluis? Yeah. Greg Lemond reageert dat hij in zijn wiek geschoten is, omdat uh, Armstrong vooral heeft gezegd dat niemand de Tours zonder doping kan winnen. Dat is overigens niet exact het citaat. Het citaat is je kan geen zeven tours winnen zonder doping te gebruiken volgens <laughs> mij. Maakt dat eigenlijk iets uit? Ja, omdat Lemond er maar drie heeft gewonnen en Armstrong zeven. Ja, dat is het verschil. <laughs> en allebei Amerikaan zijn. Ja, en grote tegenstanders van elkaar zijn. Ja. Noem niet de naam van de een bij de ander, want dan heb je meteen vechten. Dus dat, dat, dat, dat ligt heel verwrongen. De verhouding uh, Lamont-Armstrong ligt heel verwrongen. En ik trek geen partij voor niemand. Ik heb het allebei meegemaakt. Ik heb ze allebei meegemaakt. Wat vond jij de meest interessante en meest opzienbare uitspraak van hem? Dat hij uh, van zichzelf herkende en erkende dat hij deels een weldoener is en deels een klootzak. Letterlijk zei hij dat, hè? We hebben dat uh, fragment voor staan. Zullen Ja, we even luisteren. I'd say I was both. En we saw both. En nu we zeker certainly more of the jurk part dan than de the, than the activist, de humanitariën, de philanthropist, de leader of the foundation. We zien that now. Ja, dat is precies wat hij is. Kijk, je hebt. Uh, wij in Europa hebben een vrijstellige mening. En die uh, onderschrijf ik ook wel. we zijn gigabesodemieterd en deze man moet hangen. Klaren. In Amerika hebben ze een hele ander idee daarover. En daar gaat dat humanitarian... dat, dat mooie werk wat hij allemaal doet voor uh, uh, Livestrong... dat gaat daarvoor. Zeker in Texas. Daar is hij een held. Nog dus, altijd? Ja. ja. In Texas sowieso. Daar zijn mensen die nog gewoon met hem voor de muziek uitlopen... en zeggen hij is onze held. En wat hij ook gedaan heeft in dat wielrennen... daar zeggen ze van dat hoorde bij dat vak wat hij zelf eigenlijk ook zegt. En, maar daarbovenop komt dat uh, gedoe van dat kanker. En ik heb altijd gezegd, dat, ma dat mag je niet samenvoegen. Dat moet je als twee totaal van elkaar verschillende aspecten in zijn leven zien. Ja, hij heeft heel goed gedaan voor Livestrong. Ja, hij heeft de boel besodemieterd. En het heeft niks met elkaar te maken. Dus wij bekijken hem als een man die de boel belazerde. En in Amerika zijn ze eerder geneigd om te zeggen van... hij heeft goed gedaan. Ja, maar hij is, hij is groot geworden. Hij heeft zijn kapitaal bij elkaar gekregen. Hij is een internationale grootheid geworden. Door die zeven overwinningen. En doordat hij de zaak dus heeft bezodemieterd. Ja, dat vind ik ook. En, ja. en op... Die sokkel is die ja. vervolgens een Live Strong organisatie gaan yes. bouwen. Ja. en daar zelfs zitten ook nog wel wat haken en ogen aan, heb ik begrepen. Ja. Dus we moeten hem niet als een heilige zien en hij is er ook niet als winnaar uitgekomen vandaag. Uh, ik ben benieuwd hoe dat uh, vannacht wordt, want dan komt geloof ik het, het menselijke aspect naar voren ja. toe. Nou, daar, daar zit ik dus niet op te wachten. Nee. Ik, ik geloof best dat hij, dat hij zijn moeder in tranen heeft gevonden. En zijn zoon. En hoe hij het zijn zoon, uh, Luke, moet gaan vertellen over een paar jaar. Dat vind ik niet zo belangrijk. Ik, vind, ik, ik zou zo graag willen weten, hoe zat het in het peloton? Gaan we zo meteen over doorpraten. Met deze hinkstamsprong zijn we begonnen. Blijf even bij ons nog als je tijd hebt. Leuk hè, live radio. Zo is het. Blijf bij ons en heren. We zijn er na KRO. Als je binnenkwam bij de KRO werd je van de Weeromstuit al Rooms voordat de portier Goeiemorgen had gezegd. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Morgenmiddag 2 uur. Schaatsen. Of toch maar liever lekker luisteren naar de Trosse Autoshow. Carlo en Bas krijgen hoog bezoek. Dat is minister Melanie Schultz van Hagen. Van infrastructuur en milieu. Ja. Wat heeft zij nog in petto voor de automobilist de komende jaren? Ja, je bent ook niet de enige die er zo over denkt. Er heel veel mensen die er zo over denken. Een rijimpressie van de Hyundai Veloster Turbo. Het is een beetje de Rivella onder de auto's. Een beetje vreemd, maar best aardig. En het belangrijkste autonews. Precies. De Tros Autoshow. Een half uurtje op zaterdag Dat valt toch blijkbaar op. Morgenmiddag om twee uur. Lekker warm op Radio 1. Oeh. Het nieuws van alle kanten.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 Voor meer informatie ga naar nevid.nl of je nevit dealer. Nevit houdt Nederland warm. Nu, naar Sint Maarten voor maar 699 euro. Sint machtig. Dit is radio